Dit is Jong met het NOS-journaal. Op de luchthaven van Hannover zijn Koerden en Turken met elkaar op de vuist gegaan. De Koerden protesteerden tegen de Turkse militaire operatie in Syrië. Ze werden naar verluid aangevallen door passagiers van Turkish Airlines. De Duitse politie gebruikte pepperspray om de groepen uit elkaar te drijven. Op Schiphol was ook een protest van Koerden. De Maus wist een escalatie te voorkomen. De kijkshop is failliet. Alle 70 winkels gaan dicht en 400 mensen raken hun baan kwijt. Vorig jaar sloot kijkshop al een flink aantal vestigingen... en kondigde het bedrijf aan dat het de roer om moest. Maar de Zweedse eigenaar zegt nu dat pogingen om de online poot stevig uit te bouwen zijn mislukt. President Trump is blij dat de democraten, zoals hij het noemt, weer bij zinnen zijn gekomen... De Democraten in de Senaat stemden vandaag alsnog voor een tijdelijke begroting, waardoor de shutdown van de Amerikaanse overheid na drie dagen voorbij is. In ruil daarvoor beloven de Republikeinen serieus te zullen kijken naar de kwestie van de Dreamers. En dat zijn zo'n 700.000 mensen die als kind illegaal naar de VS kwamen. Topambtenaar Hans Velbrief wordt zoals verwacht voorzitter van de Euro-werkgroep. Dat is de ambtelijke werkgroep die de vergaderingen van de eurogroep voorbereidt. Veilbrief is nu nog topambtenaar bij Financiën. NRC meldde vorige maand dat oud-minister Dijsselbloem langer voorzitter van de eurogroep had kunnen blijven, maar dat Nederland dat blokkeerde om zo de kans op een Europese topfunctie voor Veilbrief te vergroten. In Geldrop heeft de politie een man bekeurd die met 500 ballonnen in zijn busje rondreed. De ballonnen kwamen tegen de vooruit aan... waardoor de bestuurder volgens de politie niet naar rechts kon kijken. De man is eigenaar van een feestwinkel... en was met de heliumballonnen op weg naar een school in Geldrop. Hij kreeg een boete van 230 euro. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minimaal rond 3 graden. Morgen veel bewolking met vooral in de middag af en toe regen of motregen. Het wordt 7 tot 10 graden. Woensdag nog wat zachter, ongeveer 13 graden. Met smiddags regen en vooral langs de kust veel wind. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 O, mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, O, mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Heer, vol geduld, dankt u ons uw liefde.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 In Vermindert mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven. Tegen ons wees ons genadig, licht over ons uw aangezicht.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 Verworpen en alleen als een roos, geplukt en weggegroot, nam u de straat en dacht aan mij, meer dan.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 Toen u zich gaf, hoorde alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam u de straat en dacht aan mij. Maar alles los te laten daar vind ik u en ik twijfel niet en als de golven overslaan dan blijf ik open op uw naam mijn ziel vindt rust want die story La